Waar natuurlijk grote belangen op het spel staan, want uh, Milan vindt natuurlijk dat het sowieso in de volgende ronde van de Champions League terecht moet komen. Ajax wil dat voor het eerst sinds 2006 wel weer eens. In 2007 was PSV de laatste Nederlandse club die de Champions League poolfase overleefde. Dat lijkt al een soort leven geleden. Dat wordt kortom wel weer eens tijd, nog los van geld. Want zou Ajax hier uh, winnen en zich plaats voor de volgende ronde levert alleen dat gegeven, Ajax al 4,5 miljoen euro op. En dat is toch niet voor de poes. Het is, uh, dat weet u zelf, ook 9 uur. Dat betekent dat uh, u misschien op deze zender het nieuws verwacht. Dat stellen we even uit tot in de rust van deze wedstrijd. Het nieuws hier is dat het nog steeds 0-0 is en dat we bijna een kwartier spelen. Dat Ajax en Milan er nu een wat rommelige fase op nahouden. Want uh, twee ploegen leiden veel balverlies op het middenveld omdat de ruimtes daar klein zijn. Maar Ajax probeert er nu rustig uit te komen. Dentsville wordt nu een beetje opgejaagd. Speelt de man naar Serrero. Serrero draait goed open naar Van Rijn. Van Rijn dan kan die bal diep geven op Schöne. Maar constant zit ertussen. Die zit er vrij constant dus tussen. En dan is het uh, ook weer uh, de, die linkervleugelverdediger die hem naar Bonera geeft. Naatje nou, de Jong wordt wat opgejaagd. Speelt de bal terug richting Abiati. En als u uh, misschien iets gemist heeft in het begin. Uh, Urbi en Menoelson zit op de bank. Heeft wat last gehad van een teamblessure. Ik sprak hem voor de wedstrijd. Hij zou hebben kunnen spelen. Maar men durfde het liever niet aan. Daar waar hij de laatste tijd steeds de, eigenlijk uh, de basisplaats heeft. Die constant nu heeft verkregen van coach Allegri. Balbezit voor Bonera. Ter hoogte van de middellijn. Het is oppassen geblazen. Slechte bal, bal. Ja. naar El Sharabi. Die eigenlijk naar binnen loopt en de paas buitenom ziet komen. Dan kun je er eigenlijk niet zo heel veel meer mee. De bal rolt over de zijlijn ingooien voor Ajax. Helemaal bij de eigen cornervlag van Rijn. Trapt de bal weg nadat hij hem gooide naar Sjeun en hem meteen weer terugkreeg. Dan wordt die bal onderschept door De Jong. oppasser geblazen als Montari de bal naar de linkerkant meegeeft. Ontstaat misschien wat ruimte. El buiten ja, buitenspel. Of constant is het weer. Mocht u nou denken, die naam ken ik. Constant. Dat is die jongen die uh, vorig seizoen bij een oefenwedstrijd was dat geloof ik. Uh, van het veld stapte naar racistische spreektoren. Ja, Geboren Fransman, maar hij speelt voor de nationale ploeg van Guinea. Uh, donker jongen en die stapte van het veld. En dat vond ik eigenlijk wel een goed gebouw. Je moet dat ook een keer doen. Ja. Gewoon doen. Eigenlijk moet iedereen dat doen. Maar oké. Okay. Balbezit nu voor Blind. Die wordt opgejaagd. raakt hem kwijt aan Montolivo. Blind maakt een zwakke indruk tot nu toe. In die openingsfase van de wedstrijd. Misschien toch weer een beetje ontwend om linksback te spelen. Hoe gek dat ook klinkt. Na een maandje middenveld. Balbezit zit niet voor Fischer. Die zich vrij eenvoudig van de bal laat zetten. En in deze fase moet Ajax een beetje oppassen. Want ik heb het idee dat Milan zich enigszins aan het herpakken is. Daar waar het misschien dan opeens ook weer ruimtes weggeeft. Waar Ajax van kan profiteren. Zo'n wedstrijd is het tot op dit moment. Want het is niet een van de twee ploegen die bovenliggend is. Is. Klaassen zit er goed bij uh, om uh, eventueel erger te voorkomen. El Shirrawi kon er niet bij komen. Sillissen, die dan uh, vrij lang altijd wacht om die bal naar voren te trappen, wacht ook nu lang. Speelt die bal uh, over de zijlijn. Niet te behappen voor Schöne. En dat gebeurt allemaal vlak voor het oog van Allegri, die volgens uh, insiders hier in Milan volgend jaar wordt opgevolgd door niemand anders dan Clarence Seedorf. Wordt vervolgd. Balbezit van Klaassen, die uitstekend speelt naar Serrero. Nu is hij met ruimte aan de linkerkant van het veld. Fischer wacht op Blind. Fischer wacht op Blind. Blind komt nu. Geeft die bal voor. Komt hij scherp voor. Gaat iets te scherp voor. Constant kan hem dan langs het lichaam laten lopen. Schöne kan hem een beetje jagen. En via El Sharawi en via Le Montari wordt er dan uitverdedigd door AC Milan. Met een opening aan de rechterkant van het veld. Daar staat Balotelli te hoogte van de middellijn. Balotelli moet het op een lopen zetten. Heeft steun gekregen van Kk. waar de bal nu van rechts naar links naartoe gaat. Kk springt. Hangt in de lucht. Neemt de bal op het punt van zijn schoen aan. Geeft hem mee aan El Sharawi. Die wil tussen twee man door. Dat lukt bijna. Maar hij vergeeft wel de bal En heeft heel veel tijd nodig om uit te verdedigen. Schiet die bal weg. Denswiel doet het dan maar te elfde uren. Maar was bijna van de bal gelopen door de aanstormende Milan aanvallers. Dat loopt allemaal maar net goed af. Het past precies. Nu ligt de bal weer in de middencirkel. Waar Schöne wordt vastgehouden. Zou je toch zeggen. Door constant inderdaad. Vrije schop voor Ajax op de middenstip. Klaassen wat mij betreft de beste ajax ziet van de openingsfase. Die zowel aan de bal als zonder bal eigenlijk continu staat waar hij moet staan. En ook betrokken is bij bijna alles wat tot nu toe van Ajax gevaarlijk is geweest. Ja, Klaas is typisch zo'n speler waar je uh, op gaat letten. Omdat hij zoals dat zo mooi, he, tussen de linies doorloopt. Of moet je zeggen bij de kerstboom, tussen de spartattakken. In ieder geval is het balbezit uh, van Bojan naar Schöne. Schöne de hoogte van uh, ja, de helft uh, van de helft van Milan. Dus op meter metro 25 Daar komt die bal voor. Wordt die gekopt. En oh dat schudt ook heel weinig Klaassen. Die bal die bijna inkopte bij de eerste paal. Met een katachtige redding is het Abiati die erger voorkomt. En zo kan je zeggen dat na een minuut of 18 in deze wedstrijd Ajax de beste kansen heeft. In ieder geval gevaarlijker is. Mooie momenten heeft. En uh, nu een uh, tweede corner krijgt. in uh, deze eerste helft. De corner vanaf de rechterkant van het veld. En die gaat genomen worden door Scheunen. De vorige corner werd een kopbal van Paals op de paal. Wat gebeurt er nu? Bal in de handen van de keeper. Die stond. Durft niet te vangen. Wat de bal opgevangen door Bojan. Die kan niet schieten. Draait. Nu kan hij wel schieten met links. En dat doet hij. Maar in de handen van Abiati. Die daar niet helemaal voor niet staat. Dat weten we al een poosje. De keeper waarbij je altijd ergens in zo'n verslag. het bijzinnetje moet gebruiken. Hij wordt met de jaren steeds beter. Dat is ook echt het geval bij hem. En nu staat hij op zijn post. Dat geldt, zoals u inderdaad begrijpt, niet voor iedereen. Maar voor Abiati zeker wel. 19 minuten gespeeld. Ajax heeft drie serieuze kansen gehad: het geblokte schot van Fischer. De kopbal op de paal uit de aansluitende hoekschop van Pals. En zo even de kopbal van Klaassen. Die, zo zag ik in herhaling, toch ook nog niet zo moeilijk was. Want hij moest er echt met een snoekduik naartoe. Dat onderstreept nog maar eens dat hij plezierig in de wedstrijd zit. Maar het is nog 0-0. Ajax had voor kunnen staan. Ja, je zou kunnen zeggen: je haalt het zelfvertrouwen eruit. Je kan aan de andere kant zeggen, ik zei het al eerder. Als je kansen krijgt, dan moet er eens een keer eentje in. Want anders. Gaat je dat straks opbreken. Voor alle duidelijkheid Ajax moet winnen. AC Milan heeft aan een gelijk spel genoeg. Balbezit aan de linkerkant van de veld. De hoogte van de middenlijn bij Deli Blind. Speelt de bal even terug naar Dentsville. Beetje opgejaagde Balotelli. Dan weer even teruggespeeld richting Sillissen. Die alle tijd heeft. En ook al heeft hij normaal gesproken niet alle tijd. Neemt hij die ook. Zoals gezegd bal naar Van Rijn. Van Rijn wordt een beetje opgejaagd. Dat is dat wat Milaan graag doet. Iemand vrij laten spelen en dan onmiddellijk druk op die kant zetten. Je ziet het ook heel vaak bijvoorbeeld bij een ploeg als Barcelona en nu ook bij Bayern München dat men dat doet. Eén kant open laten, gaat die bal naartoe automatisch en dan vol de druk erop. Terwijl Schöne nu probeert wat druk te geven richting Constant gaat die bal over de zijlijn. Dat gebeurt ongeveer op een meter afstand van de coach van Ajax. Frank de Boer die evenals zijn collega Allegri constant in het coachvak staat om te kijken, om daar waar nodig wat aanwijzingen te geven. En constant gooit de bal nu in richting. Balotelli, die houdt dan van Rijn vast, maar dat is niet erg, want de bal kwam een station verder bij Denswil. Nu de jong die kopt richting Constant, Constant uh, schiet aan de bal uh, hoog. Uh, Weg, waardoor er een inworp komt op 15 meter over de middenlijn aan de rechterkant van het veld. Klaassen gooit hem naar Paalse. Ajax gevaarlijker dan Milan. Ajax had voor kunnen staan, maar staat niet voor. Het is 0-0. Pauls aan de bal. Loopt in de breedte. Geeft de bal mee aan Blind. Daar ligt wat ruimte. Krijgt nu bezoek van Montolivo. Moet terugdraaien. De bal meegeven aan Paalse. Zelf de diepte in nu. Cerreo aangespeeld en dan toch weer naar de zijkant naar Blind. Die moet eigenlijk weer inhouden om de bal van Cerreo onder controle te kunnen krijgen. Zo heeft Ajax wel de bal. Maar moet het terug. Milan jaagt Ajax niet zo heftig als in het begin. Maar nu toch wel weer op. Surreel, nu wel achtervolg Montolivo. Gaat de bal naar Pauze. Die moet hem nu terugspelen naar de keeper. Daar loopt Balotelli ook door. Sillessen oppassen. Krijgt er een schop daar. Oh, dat mis ik even. Montolivo geeft een, een geweldige keek. En dat doet hij aan Pauze. Die uh, behoorlijk pijn heeft ook. En nu trekt Montolivo. En als u zijn gezicht kent, weet u dat. Zijn onschuldigste gezicht. Na de overtreding. Na de terugspeelbal. dus. En hij gaat rood op de enkel staan. Rood. rood. Volkomen terecht volkomen terecht want ik zit uh, te kijken naar de herhaling en Montolivo die gaat vol op de enkel staan van Palsen die de bal heeft teruggespeeld naar de keeper en de aanvoerder van Milan wordt uh, volkomen terecht van het veld gestuurd en hij moet naar de kant. voorkomen terecht de beslissing van Webb. Gaat vol op de enkel van Palsen staan. Waarbij nu ook door Ajax-spelers wel het gebaar wordt gemaakt. Dat daar iemand met verstand van medische zaken naar moet komen kijken. Want dat ziet er niet goed uit. Maar de overtreding van Montolivo is er een uit de afdeling. Smerig vol op de enkel. En dat gaat niet per ongeluk. Goed gezien. Ik heb het idee dat Webb het zelf niet heeft gezien. Omdat denk ik denk net als wij de bal volgde. Maar de assistent scheidsrechter. Zijn meestal niet de mensen die de verantwoording nemen. Die uh, heeft dat... Uh... Goed gezien en misschien zelfs een vierde man. Waarbij uh, in ieder geval nu, dus uh, één ding duidelijk is: Milan moet met 10 man verder tegen 11 van Ajax. En het publiek vindt dat niet leuk. En daar waar ik uh, voor de wedstrijd zei: van uh, opletten op web, uh, want die is nog dat wel dat eens hebben we gedaan. in het, uh, het voordeel van de thuisploeg. Dat uh, blijkt in ieder geval nu niet. trekt die woorden onmiddellijk razend snel in. Want hij ziet dit uh, in ieder geval met zijn uh, assistenten heel erg goed. Je ziet uh, de laatste tijd überhaupt veel van dit soort debiele overtredingen. Waarbij je totaal kansloos bent. Omdat het als je de bal wegspeelt op je standbeen gebeurt. Waardoor je zo kwetsbaar bent. Maar Paulsen komt binnen de lijnen. Montolivo niet meer. Ajax met 11. Milan met 10. Ja, Paulsen weer terug het veld in. Dat uh, maakt zelfs op de perstribune nu... Mensen boos, want uh, daar wordt nu door collega's van ons wegwerp gebaar gemaakt. Ging pauze. Het zal allemaal, wel. Ajax valt aan, de bal komt voor, wordt bijna gekopt door Schöne. De bal rolt het strafgebied weer uit, door Klaas die met een hakje nu probeert om de bal terug bij Schöne te krijgen. Dat lukt niet. Kaka, de nieuwe aanvoerder, want die heeft de band zo even van Montelivo gekregen. Wordt van de bal gezet, het levert Milan nadat hij over de zijlijn is gaan en ingooi op. Het wordt een heet en hectisch avondje voor zover dat al niet was. Na 23 minuten. En de rode kaart voor Montolivo. Een 0-0 stand, maar ja, Ajax, El Sharawi uh, gaat eruit. En Polly komt erin. Oh, dan gaat hij zijn middenveld versterken. Ja. Polly als middenvelder erbij en El Sharawi als uh, aanvaller naar de kant. Dat betekent dat Balotelli met een beetje kaka dat nu voorin echt samen moeten gaan uitzoeken. Dat is een kerstboom zonder piek nu. Ja. En dat is dus een kerstboom die eigenlijk niet meer zo mooi is. En waar je dan uh, in voetbaltermen gesproken ook wat minder bang van hoeft te zijn. Kijk je wie het snelste ballen in de kerstboom hangt. Terwijl Serreo er nu van door probeert te gaan. Er een aantal hele fanatieke supporters. Zitten. Ik geloof niet dat het persmensen zijn. Want anders moeten ze onmiddellijk opgenomen worden in de dwangbuis. In ieder geval is het balbezit voor Abiati, de doelman van Milan. Terwijl hier iemand weggaat, het is een supporter. Die, uh, het lijkt mij inderdaad niet uh, het de leek... reporter van de Gazzetta. Nee. Nee, nee, ik heb niet het idee. Uh, in ieder geval uh, kan Ajax de bal het hoogte van het middenlijn overnemen. Maar is er een misverstand uh, tussen Moisander en Scheun. Waardoor Kaka de bal heeft aan de linkerkant van het veld. Uh, bal nu verder naar Constant. Komt die bal voor? Slechte bal. Hele makkelijke prooi voor Sillissen. En nu staat ook de vader van de supporter die uh, net uh, bijna schuimbekkend uh, weg is gegaan uh, op. Wordt een uh, leuke, leuke avond. In ieder geval om die uh, te aanschouwen. We zullen dat niet verslaan. We verslaan datgene wat er met de bal gebeurt. Pals in balbezit. Die wordt constant uitgesloten. Heeft hij gevoetbald in de Serie A bij Juventus. En is dus uh, sowieso al een vijand geweest van Milan in zijn Italiaanse periode. Maar dit kan uh, best eens lekker zijn. Uh, dat betekent dat je nog feller bent. Dat je nog geconcentreerder wordt door het uh, snerpende fluitconcert van uh, de Milanisti. Hier, uh, ik hoef niet te vertellen als Pauls aan de bal is. U hoort het vanzelf. Luister. Zo klinkt Paulsen de rest van de avond in Milaan. 25e minuut. Rood Montolivo na de overtreding op Paulsen voorkomen terecht. Bal bezit voor Ajax. 0-0 stand. Bojan aan de bal. Aan de linkerkant blind. Ajax omsingelt Milan nu. Wat nog meer dan dat het uh, al van plan zou zijn geweest. Misschien naarmate de tijd zou vorderen. En het 0-0 staan zou staan uh, te gokken op de counter. Want dat zal met z'n wat makkelijker worden voor je gevoel. Serero nu aangespeeld. Dan komt de bal voor de voeten van Schöm. Die gaat vanaf dat schiet. Die bal wordt van richting veranderd. Dat en bijna vliegt hij erin. Maar inderdaad is de vlag omhoog voor buiten spel van Fischer. Die de bal aanraakte en bovendien hinderlijk in de weg zou hebben gestaan, zou hij de bal niet hebben aangeraakt. De vlag voorkomen terecht omhoog en een vrije schop. Nog los van het feit dat Abiati er toch weer een hand achter kreeg, dus zou er niet gevlaagd en gevloot zijn, was hij er ook niet in gegaan. Die heeft ook een goede avond, de keeper tot nu toe, want die heeft alles wat dreigend was en die kant toch wel vrij vakkundig gepakt. Bonne uh, bouwt op, zou ik willen zeggen, maar speelt de bal eigenlijk naar voren. Ging Balotelli. Die wordt vastgehouden. scheidsrechter uh, treedt daar niet tegen op. En uh, de scheidsrechter heeft het nu helemaal gedaan hier. Terwijl er nu inderdaad ook mensen op de pestribune gaan staan. En Balotelli er nu bij gaat liggen. Die uh, speelt de uh, Comedia Della Arte. En uh, de bal wordt nu door Ajax Sportief over de zijlijn getrapt. Het wordt een uh, hectisch avondje hier, dat sowieso. Nu gaan er wat spelers ook aan het adres van Web beginnen te mekkeren. Ik heb niet het idee dat hij daar ontzettend op gaat letten. Terwijl Palsen nu loopt en met name loopt te klagen dat er steeds tegen hem wordt gemopperd. En Palsen zoiets heeft van zoek het even lekker uit. En met name het verbale geweld wat hij zo nu dan krijgt van Kaka lijkt hij te weerleggen. Maar ook andere spelers, Bonera komt zich er even mee bemoeien. Maar voorlopig is er wat dat betreft helemaal niets aan de hand. Ajax krijgt na alle waarschijnlijkheid die bal sportief aangegooid door Decilio. De Studios gooit hem dan even richting Polly die erin is gekomen. En Polly speelt de bal richting Sillissen. Is tot nu toe het beste schot van Milan in deze eerste 26 minuten, 27 minuten van deze wedstrijd. Balbezit van Blind. Blind speelt hem richting Mooisander. En Ajax moet op weg naar die 1-0 voorsprong. Want dan wordt het echt leuk. Want dan zal Milan moeten komen. Palsen. Ricardo kaart op ja, dat fluitconcert wordt uh, straks alleen maar vrolijker voor Ajax als uh, Milan niet alleen met team staat. Maar je zou nog een goal kunnen maken. Ook voorlopig is het 0-0. van 27 minuten. Tegen de team van AC Milan naar de rode kaart van Montolivo. Van Rijn heeft de bal gegeven aan uh, Fischer. Die laat hem eraf springen. Maar daar kan Paulsen het niet bij. Bojan zorgt ervoor dat Ajax de bal weer terugkrijgt. Maar het eigenlijk niet goed. Dat was ook meer een... Bal afpakken dan Pasen. Het loopt af met balbezit voor Milan. En een counter nu met Kaka aan de bal. Die zoekt naar Balotelli. Die kan er bijna met de hoofd bij. Maar wordt goed geblokkeerd door Densfield. Die ja. heel verstandig weet dat hij een sterk lichaam heeft. En zegt kom op ik sta hier. En als ik niet te veel beweeg kun jij nooit meer bij de bal. Dat is zeer slim en slagvaardig verdedigd. En levert Ajax via de linkerkant. Via blind balbezit op. Die zoekt dan uh, Poli op. De nieuwe man in het veld is gekomen voor El Sharabi naar de rode kaart. Hij is overigens ook gewoon een international Poli. Maakte vorig jaar tegen Engelandse debuut in de nationale ploeg. Die kan ze maar op de bank hebben. Balbezet van Denswil. Denswil richting mooi zander. De fout die je gaat maken, vaak als je met 11 tegen 10 speelt, is dat je te veel gaat lopen met de bal. Laat de bal gaan. Hou de zijkant goed bezet. Dat doet Ajax nu met van Rijn, waar KK mee verdedigt en de bal over de zijlijn trap. Maar je moet het speelveld zo breed mogelijk houden om de ruimte te creëren. Die er moeilijk te vinden zal zijn. Omdat er nu natuurlijk nu nog meer dan anders bij Milan in een verdedigende stelling wordt gevoetbald. Waarbij er een muur staat van 4-4 op het middenveld. Dus en achterin. En dus één man eenzaam. In de spits Balotelli die nu toekijkt. Hoe Ajax de bal bezit heeft aan de linkerkant van het veld. Via Blind. Via Blind die, uh, u, u hoort in dit stadion mag nog groot worden. Dat, ja, maar dat uh, doe ik niet. En nog, nog een stuk. Paulsen weer aan de bal. Milan laat zich nu wel uh, vrij massief terugzakken. Op de eigen helft. Dat is natuurlijk allemaal niet gek. Blind krijgt de bal aan de linkerkant van het veld. Wie is er aan speelbaar? De ruimtes worden klein. Het wordt ineens een andere wedstrijd. Ook op die manier. Natuurlijk als je tegen een man minder speelt. Denswil, Serrero. Wie vindt het gaatje? Kan het baltempo omhoog om te zorgen dat je daar de verdediging van Milan. Die toch wel het een en ander gewend zijn uit elkaar zou kunnen spelen. Paulsen maar weer eens aangespeeld. Dan moeten we de microfoons wat uh, dicht schroeven op het moment dat hij de bal krijgt. Paulsen terug naar Denswil in de middencirkel. Mooi Sander wijst en zegt uh, naar de linkerkant maar weer. Maar in dit tempo, dat is wat te laag om een tegenstander uit elkaar te spelen. Nu Bojan, misschien met een actie aan de linkerkant van het veld. Nee, loopt zich heel makkelijk vast op de Schiglio, de rechtervleugelverdediger. bezit voor AC Milan, dat er uit kan komen omdat er een vrije trap is. En een vrije trap op eigen helft aan de rechterkant van het veld. Nigel de Jong staat daarbij. Ajax plooit weer even terug, de hoogte van de middellijn, niet verder. Om te kijken of daar meteen de bal opgevangen kan worden. Maar je krijgt natuurlijk straks toch een fase waarin als deze stand zo blijft... Ajax zoiets heeft. We moeten toch echt een keer gaan scoren. Maar dat mag ook in de 80ste minuut. Maar je krijgt dan misschien toch iets anders dan de, dat je gewend bent van Ajax. Met de bal nu richting Serrero. Serrero uh, kan er net niet bij komen. Krijgt uh, een uh, klein uh, verstandig duwtje in de rug van De Silio. Geen enkele uh, reden om daarvoor te fluiten. Maar het was uh, net zoals Denswil deed tegen Ballotelli, uitstekend verdedigd. Door in dit geval De Silio richting Serrero. Uh, maar naarmate de tijd vordert, uh, tikt de tijd dus wel weg in het voordeel van AC Milan. Voor alle duidelijkheid, AC Milan genoeg aan een gelijkspel. Ajax moet winnen. Ik zat nog even te kijken naar dat paasje wat dus weer van Klaassen kwam op z'n Die kan er niet bij, maar het paasje was eigenlijk wel weer om van te smullen. Zo is Klaassen eigenlijk in een tijdsbestek van een paar weken tijd uitgegooid van iemand die we eigenlijk nog helemaal niet zo goed kenden. Hoewel die natuurlijk al een uh, debuut achter de rug heeft van... Best lang geleden, maar met allerlei blessures te maken kreeg. Maar nu in een paar weken tijd een publiekslieveling geworden is. En fantastisch blijkt te kunnen voetballen. Overtreding nu gemaakt. Een paar meter over de middellijn waar Poli het slachtoffer van is. Dat wil hij ook wel graag. Krijgt zeker wel een tikje hoor van Serrero. Een vrij schop voor Milan waar de jong achter staat twee meter over de middellijn. Nou heb je het gevoel Ajax is in vorm. Milan is niet in vorm in de Serie A. Dus als het al een keer kan is het nu. Nou heeft de tegenstander rood. En nou heb je het gevoel dat alle seinen op groen staan. Dat zou dan voor het Nederlandse voetbal in het algemeen en voor Ajax in het bijzonder toch plezier zijn. Als je het dan nu ook een keer zou kunnen afmaken. Half uur ruim op de klok. 10 van Milan, 11 van Ajax, 0-0. Balbezit uh, aan de linkerkant van het veld bij uh, Montari. Montari speelt de bal naar Nijzer de stadion. De hoofd van de middencirkel. Wordt een beetje opgejaagd door Sereno. Opent dan goed naar de rechterkant van het veld. Maar het is uh, buitenspel daar. En uh, de, het arbitrale trio kan uh, niets meer goed doen uh, in de ogen van... de. Uh... De supporters hier, die uh, op alles uh, wat dan ook uh, door uh, de mensen in het geel wordt gedaan, het uh, negatieve gefluit wordt uh, beantwoord. De, nu ook weer een uh, vermaning van uh, web richting de studio. En uh, nu heeft Ajax weer balbezit. Opbouw uh, via de rechterkant van het veld. Ik denk dat ze alweer een beetje moe worden in uh, Italië, in uh, San Siro, omdat uh, net toen Pauls aan de bal was het fluitconcert al wat minder werd. Het is een slechte bal overigens. Van Van Rijn wordt overgenomen ter van de middellijn. De balbezit is voor Poli. Helemaal aan de andere kant. Hij mikte op blind. Maar de bal is veel te lang onderweg. Veel te zacht. Niet uh, goed gedaan. Milan heeft de bal weliswaar achterin. Nu in het bezit. En dat gebeurt via Bonera. Een van de twee centrale verdedigers. Denswil fel in duel met KK. Zet KK van de bal. Het publiek heeft weer het gevoel dat er een overtreding gemaakt is. Dat is niet het geval. Denswil blijkt dan een duel verder ook. De meest alerte van het stel. En zo komt de bal uiteindelijk voor de voeten van Moisander die blind heeft aangespeeld. Aan de linkerkant van het veld. Fischer. Serrero duikt het gat aan de linkerkant in. Maar krijgt de bal niet. Die gaat naar Bojan. Bojan kan wat meters maken. Heeft aan de rechterkant gezien dat er wat ruimte is ontstaan voor Van Rijn. Nu harmonicaat Ajax van links naar rechts. Van rechts naar links in de richting van het vijandelijke doel. Bojan terug naar Van Rijn. Loopt nu zelf als een soort rechtsbuiten. Waardoor er wat ruimte ontstaat voor Paulsen om in te schuiven. De bal mee te geven aan Klaassen. Die zou eens kunnen schieten. Laat het over aan Serrero. Maar de bal wordt onderweg aangeraakt door Poli. Blijft Jan Ajax in Amsterdamse bezit. Aan de rechterkant van het veld. Bojan, balletje achter het standbeen langs. Verslikt zich in Moutari. hem zich er toch nog langs. Gaat dan naar de grond. En Moutari neemt over. Antari, sterk met het lichaam speelt de bal naar voren op de helft van Ajax. Waar Balotelli weer vraagt om een vrije trap. En hem nu krijgt aan een overtreding van Denswil Een vrije trap, 10 meter over de middellijn. En dat weet je van Balotelli. Die blijft natuurlijk proberen om vrije trappen mee te krijgen. En hij heeft zo nu dan ook gelijk. Maar hij probeert een scheidsrechter, zeker gesteld door het publiek hier. Ongeveer 60.000 mensen in San Siro erachter te krijgen. Om zo'n scheidsrechter dan toch enigszins mee te krijgen. En op een bepaald moment... Misschien toe te kunnen slaan. Want zo is het wel. We spelen 33 minuten. Ajax de beste kansen. Nog geen doelpunten bij die stand van 0-0. En dus blijft het levensgevaarlijk. Vrijs Hop ligt een meter of 20 over de middenlijn. Gaat vanaf de linkerkant indraaiend komen. Moetari geeft nog een duw aan Bojan. die in de buurt van de bal blijft staan. Bojan krijgt nog een woordje mee van scheidsrechter Howard Webb. Als Moutari dan achter de bal komt staan om de vrije schop te nemen. Ajax terug met alle spelers op de eigen helft net op de rand zeg maar, van het eigen strafschopgebied. Als Moutari met zijn linker de bal gaat uh, indraaien in het strafspelgebied. Wordt weggekopt door Ajax zonder veel problemen. Door Densville. opgevangen dan weer door Milan. Door Bonera die de bal blind weer intrapt. Komt eigenlijk met een gelukje aan de rechterkant van het veld nog voor de voeten van Zapata. Die wil hem dan meegeven. En die bal blijft denk ik net niet binnen. Nee, Poli laat de bal over de achterlijn lopen. En dat betekent dat hij gewoon de doeltrap gaat volgen. Klaassen bovendien als een soort slot op de deur was nog keurig met Poli meegelopen, Dat bleek niet nodig. Doeltrap voor Sillissen na 34 minuten. Sillissen neemt de tijd ervoor, want Ajax moeten we eventjes opbouwen nu in dit geval via Denswil. Milan plooit terug ter hoogte van de middenlijn. Ajax zal op een gegeven moment een keer ruimte moeten creëren om dat doelpunt, dat bevrijdende doelpunt, in ieder geval voor het moment dan zelf te gaan scoren. Na de goede mogelijkheden in de eerste 10 minuten is Ajax niet meer in de buurt geweest van Abiati. Nu eens kijken of Ajax eruit kan komen. Want Milan zet weer wat druk. Maar nu is een prima bal van Blind die de ruimte creëert. Waardoor Moisander ter hoogte van de middenstegel kan oprukken. En Van Rijn helemaal aan de rechterkant nog meer ruimte heeft. Klaassen ziet dat ongetwijfeld. Want dat is een speler die altijd naar de goede kant opendraait. Bal van Van Rijn komt voor. Werd even aangeraakt. Wordt dan via Zapata en Montari naar voren gespeeld. Palsen neemt over. Speelt de bal naar de rechterkant van het veld. Van Rijn doet dat slecht. Terwijl een andere, bijvoorbeeld Klaassen dat goed doet. Heeft Van Rijn vaak de problemen die hij nu ook verder doet ontstaan. Omdat hij de bal slecht terugspeelt. Stil is er verder zijn doel gekomen knalt de bal naar voren. Bonera kapt dan weg. Maar Ajax neemt over via Klaassen die de bal meteen aan de grond brengt. En via Cerero en Schöne en Klaassen. En nu via de linkerkant Bojan en verder door richting Blind heeft Ajax wat ruimte. Ja, Klaassen is echt geweldig. Alles in één moeite eigenlijk. En terwijl die Fiesje begint aan een solootje en een dribbeltje. Maar zich vastloopt op de linkervleugel. Is Klaassen echt de ajax bij Uitstek die bij mij. Na 35 minuten best bevalt. Want nou ja, zoals gezegd, alles één keer raken. Alles gezien hebben voordat het gebeurt. Altijd op de goede plek staan. Die doet eigenlijk niets fout. Dit keer loopt de aanval van Ajax. Dus. Die weer begint bij hem in zekere zin. Spaak aan de linkerkant naar dat dribbeltje van Fischer. Eigenlijk moet hij moet inderdaad wel oppassen met uh, momenten van balverlies zoals zo even. En daar wil ik dan ook nog wel een compliment maken aan Sillessen. Die zo scherp en alert op de rand van zijn uh, strafkoopgebied staat. Dat hij er als een haas uit was om problemen te voorkomen voordat ze ontstonden. Velduel Balotelli en Paulsen. Balotelli geeft nog een duwtje mee aan Paulsen. Webb gaat nu naar Paulsen toe om te zeggen je moet niet zo vasthouden. Daar heeft hij gelijk in. Maar het duwtje waarmee Balotelli zich losrukt uit het duel tussen de twee. Had je dan wat mij betreft als scheidsrechter ook nog wel even mogen benoemen. In een klein en kort gesprekje met Malle Mario. Maar Malle Mario komt er zoals eigenlijk altijd wel weer mee weg. En uh, loopt Stois, Seins in de richting van het punt van de aanval. Om de vrije schop, die overigens terechtgegeven wordt. door Moutari zal worden genomen in ontvangst te nemen. Zo heeft hij het vermoedelijk in zijn eigen hoofd al gezien. Of het ook zo gaat gebeuren, dat moeten we dan maar gaan bekijken. 37 minuten, 0-0. 10 van Milan tegen 11 van Ajax. Dat de rode kaart van Montolivo voor de vrije schop van Moutari. Komt inderdaad in de buurt van. Balotelli, maar in de handen van. en dat is veel belangrijker, ze. Ja, hij moet oppassen, want Balotelli staat achter hem. Hij moet echt oppassen. Balotelli staat daar even, maar doet uiteindelijk niks. Bal uh, via Moijzander op te bouwen. Naar de linkerkant van het veld, naar Denswil. Daar is wat ruimte weer bij Blind. De bal moet sneller. Er wordt veel gelopen met de bal. Ik zei het al, vaak de fout. 11 tegen 10. Iets te veel lopen. 3, 4 passen te veel. Nu uh, met Blind. Blind even terug richting Denswil. Denswil uh, weer naar Blind. Blind heeft daar uh, mogelijkheid om nu al voor te geven. Rand 16 meter. Serrero kopt de bal eigenlijk uit het 16 meter gebied. Waardoor hij uh, bij Montari terecht komt en Schöne in de achtervolging moet. Het is ongeveer bij de middenlijn dat uh, beide hier in elkaar gaan tegenkomen. Schöne houdt uh, goed het oog op. Doorjagen van uh, Fischer op Montari. Doorjagen dan van Bojan op uh, Nigel de Jong. Bal dan even terug richting Abiati. En de doelman knalt de bal naar voren. Doet dat uh, richting Balotelli. Buiten spel zegt de grensrechter. Terwijl Balotelli ook een overtreding gaat. En uh, gewoon om de nek hangt uh, van uh, Moisander is het uh, balbezit al uh, voor Ajax. Met Blind na die feit dat die snel genomen is. Blind, Serrero, Serrero, Blind. Balbezit percentage komt zo even in beeld op onze monitor voorbij. Ajax 64 procent. Dat wil met de bal meer natuurlijk wel iets makkelijker. Combinatie van Ajax van de rechterkant van het veld. Brengt Van Rijn in bal bezit. Schöne aan de rechterkant van het veld. Die aanval is voor het doel. Bojan, bal gaat terug naar Van Rijn, die moet de voorzet geven. bal wordt onderweg aangeraakt, komt in de handen van de keeper. Abiati, zonder dat er veel problemen ontstaan, zijn de toch mogelijkheden hoor dit. Dit zijn mogelijkheden zeker. Maar het enige probleem wat je nu hebt is dat als alleen, en dat was nu een beetje het geval, Bojan zeg maar in de doelmond staat. Dan heb je natuurlijk niet zoveel te koppen. Serrero kan erbij komen, die is eigenlijk ook te klein. Dus dan moet je echt wachten tot Klaas of Pauze zich melden. Ja, maar de bal, het van, dan nooit wordt. bal van Van Rijn miste snelheid en Fijn. En, en werd weliswaar aangeraakt, maar het duurde net iets te lang bezit nu. Slechte bal van Moisander. Maar uh, het is uiteindelijk Schöne die er probeert bij te komen. Maakt uh, volgens de geen overtreding. Kaka probeert de bal naar voren te spelen. Speelt hem richting Denswil. Dan uh, vallen er twee spelers. En de te laten voor doorspelen. In de voorderegel. Fischer ook nog niet veel goed gedaan. Raakt de bal kwijt. En datzelfde geldt voor Poli. Maar uh, uiteindelijk gaat de bal via blind uh, over de zijlijn. En kan uh, Milan uh, 10 meter voor de middenlijn aan de rechterkant van het veld gaan uh, ingooien. Met de Silio. En kijken we op de klok. Zien we dat er bijna 39 minuten zijn gespeeld. En dat Ajax uh, echt heel leuk voetbalt. Maar dat het voorlopig met 11 tegen 10. Die nog steeds 0-0 is. En er moet dus iets gebeuren. Want Ajax moet hier dus winnen om te overwinteren in het Champions League toernooi. Voor alle duidelijkheid. Sowieso is Ajax zeker van overwintering in de Europa League. Vrije trap tegen Palsen. Want die zal nu wat nauwlettende gevolgd gaan worden door de web. Nee, hij geeft niet eens een vrije trap. geeft gewoon een inworp. Balbezit voor Zapata. Zapata naar Bonera. En dat gebeurt allemaal op de helft van Milan. Ja, Ajax heeft zeven punten. Dat is uh, sowieso niet genoeg voor een volgende ronde. Vorig jaar hadden ze geloof ik vier. Ter vergelijking Galatasaray is met zeven punten door. Zo uh, kan het dan ook gaan. Maar Ajax zal er toch echt tien nodig hebben. In deze pool waar Milan aanvalt met het tiental. Kk de bal krijgt aan de linkerkant van het veld. Dreigt naar binnen. Loopt ook wel een beetje naar binnen. Maar eigenlijk vooral terug. Achtervolg nu door Mooij Zander. Dan draait hij om. Geeft hij de bal buitenspel. bij buiten Buitenspel. Want de vlag gaat omhoog aan de overkant. En zo staat Milan vooral heel vaak. En heel veel buitenspel omdat ze het blijkbaar allemaal zo scherp mogelijk op het randje willen proberen. En dat levert nu een uh, vrije schop op. Waar Palsen, nou, dat had u al gehoord, de bal heeft teruggespeeld naar Sillessen. Sillessen geeft de bal naar mooi Sander, of niet? Ja, uiteindelijk wel, omdat uh, Balotelli wegloopt. En ook Kaka, omdat men uh, daar waar Ajax-Balbezit uh, heeft, uh, in ieder geval de opdracht heeft gekregen om uh, op de middellijn te gaan staan. Om daar pas te gaan storen, omdat anders de ruimtes achter de twee spitsen... Te groot worden, waardoor Ajax tussen de linies door misschien de ruimte gaat krijgen waar het op wacht. Nu staat er enige ruimte aan de rechterkant van het veld, Van Rijn. Weer met een slechte voorzet. Bal wordt ook slecht weggewerkt. Via Klaassen en Schöne, komt Ajax bijna weer in balbezit. Maar ook daar is het uh, voor Milan niet goed uh, wat betreft het wegwerken. En kan Ajax weer overnemen. Doet het de hoogte van de middellijn bij Paulsen. Paulsen opent goed aan de linkerkant van het veld naar Blind. Die veel ruimte heeft. Podi moet uh, heel veel meters maken. En je zou dus ook kunnen zeggen als Ajax er in ieder geval in slaagt om die bal uh, van rechts naar links te spelen. En uh, de ruimtes daar groot te houden. Dan uh, moet op een gegeven moment een aantal uh, Milan-spelers uh, op uh, hun laatste benen gaan lopen. Terwijl uh, Paulsen nu wordt opgejaagd. Terwijl Balotelli die uh, dat uh, probeerde te doen, is het balbezit alweer aan de rechterkant van het veld bij Van Rijn. Van Rijn, 10 meter over de middenlijn. Aan de rechterkant Bojan aangespeeld, die nu uh, tegen de zijlijn aanstaat. Onder druk van Constante Bal eigenlijk alleen maar terug kan kaatsen. Die komt er van de voeten in de middencirkel van Mooi -Sander. Sander speelt Denswil in. Denswil die wat aan de linkerkant uitkomt. Gaat een voorzet geven in de rit van het stadstop. Dan loopt Klaassen naartoe, maar de bal komt de van de penaltystip in de handen van de keeper. Christian Abiati die uh, ook dit weer prima oplost. De laatste minuten van de eerste helft. We zijn aangebroken. We zitten in minuut 42. Nog altijd de 0 doorstand. Abiati heeft de bal uit zijn handen laten vallen op de grond. Dat betekent dat hij daar ook nog vrolijk even kan blijven liggen. Hij gaat eens kijken of hij het met een lange trap wil proberen. Eventueel kan de bal ingeleverd worden voor de korte opbouw bij Bonera. Dat gebeurt. Daar komt ogenblikkelijk Sjöne storen. Schöne stoort, terwijl Bonilla dan de bal ver naar voren speelt. Balotelli uh, eigenlijk een kleine overtreding begaat, maar het spel verder mag gaan. Uh, er zou een elleboog uitgedeeld zijn. Uh, gaat het spel verder aan de rechterkant van het veld. Blind ligt nog op het moment dat KK die bal voorgeeft. Rand 16 meter gebied, Balotelli kan er niet bij komen. Palsen met de sliding probeert de bal weg te werken. Inmiddels staat uh, iedereen weer bij Ajax en uh, moet uh, Densville erbij komen. Komt er niet goed bij, komt er wel goed bij, want de studio maakt een uh, uiteindelijke sliding en houdt de bal niet binnen. En dan speelt Van Rijn de bal over de zijlijn. En komt er eens, uh, weer wat druk van Milan in de slotfase, die uh, officieel nog drie minuten duurt, de slotfase van de eerste helft. Ja, benieuwd of Blind nou echt een tik kreeg van Ballotelli of dat hij dacht als jullie theater maken kan ik het ook wel een keer proberen. Het publiek had er uh, hoorbaar niet zoveel zin in en vond de voorstelling van Deli Blind uh, niet zo interessant hij nu zijn tegenstander op jaagbal komt bij de Jong. Steekballetje binnendoor. Wordt weggeramd door Denswil. Buiten het bereik gebleven van Poli. En dat doet Denswil prima. Want de bal die over de zijlijn gaat is daarmee in ieder geval een speelveld uit. En dat komt Ajax in deze fase. Hoe gek het misschien ook klinkt even goed uit. Want uh, er is even wat druk... Van Milan met nog 2,5 minuut in deze eerste helft. Waar het 0-0 staat. En Milan naar de rode kaart van Montolivo met 10-man in het veld staat. Zapata verschrikt zich bijna in de bal. Waardoor Bojan het tocht van de middellijn misschien nog kunnen overnemen. Maar uiteindelijk komt er een goede opening van Zapata. Hij zit Ricardo van Rijnen helemaal naast. Maar is er al voor buitenspel gevlagd. Worden de Italianen steeds bozer. En worden er allerlei... Ja, vloeken geuit waarvan ik er de helft kende, maar een aantal in ieder geval kan toevoegen aan het lijstje van als je iemand tegenkomt in het Italiaanse verkeer die je er dan bij kan gooien. Is het balbezit voor Denswil? Denswil. Danceville... Die aan de linkerkant van het veld blind had kunnen aanspelen. Maar het duurt allemaal een beetje lang. Overigens net was Frank de Boer buitengewoon boos op Ricardo van Rijn. Gezien de opbouw. Maar van Rijn deed alsof hij hem niet hoorde. Of Frank de Boer kon hem niet bereiken. Maar het duurde echt een anderhalve minuut voordat hij zijn woede kwijt was. Is het KK die nu probeert uit te breken. Zit daar pals uitstekend bij. Speelt er al terug naar Sillersen. En Sillersen knalt de bal richting de middenlijn. Daar waren de team van Milan in die laatste fase van de eerste helft beter ogen. Maar Ajax misschien ruimte krijgt. Ja, want je kan er een keer uitkomen. Ook zoals nu is Schöne net te veel tijd nodig. En dan uh, klassiek pootje haken van Nigel de Jong. Waar Klaas het slachtoffer van is. Hij loopt er, uh, grappig wel, Nigel de Jong ook stoïcijns langs. Gunt Klaas geen blikwaardig. Ook geen aai over de bol. Zoals je dat toch wel vaak meemaakt als spelers uit hetzelfde land. Sterker nog van dezelfde club uiteindelijk elkaar ontmoeten. Maar nu niet. Vrij schop voor Ajax inmiddels genomen. Blind aan de linkerkant van het veld heeft Fischer aangespeeld. En Fischer geeft de bal weer terug aan blind. Paalse, terug naar blind. Terug naar de middenlijn, terug naar de middencirkel. Mooi Sander. En zo schuift Milan weer terug. En zijn de slotseconden van dit eerste bedrijf. In ieder geval voor Ajax. Dan ligt de bal op de Italiaanse helft. Van Rijn mag ver komen. Verspeelt de bal. Die is niet goed vanavond. Doet veel dingen verkeerd. Neemt risico en neemt te veel risico, wat ook nu weer balverlies oplevert. Milan komt met Ballotelli. Balotelli halverwege de helft van Ajax. Helemaal aan de linkerkant van het veld. Nigel de Jong gaat Milan dan nog toeslaan in deze eerste helft. Met nog 30 officiële speelseconden. Met Zapata in balbezit. Ik heb niet gezien of er extra tijd bij komt. Op het moment dat Bonera de hoogte van de middellijn even temporiseert. Bal gespeeld naar Zapata. Zapata dan met De Silio. De hoogte van de middellijn. Een actie die niet goed is. Want Kaka kan er niet bij komen. Is het balbezit voor Ajax. Balletje waar misschien wat uit kan ontstaan. Met Klaassen. Klaassen Krijgt een uh, knal en krijgt een vrije trap mee, hè? natuurlijk. maakt overtredingen overtreding naar mijn idee. Alles wat we over die scheidsrechter hebben gezegd, en wat, dat verzinnen we niet, dat is natuurlijk ook wel gebleken in het laatste jaar. Dat hij liever een beetje voor de thuisploeg trekt, dat doet hij vandaag niet. Nee, hij of hij denkt dat de Ajax thuis speelt, dat kan <laughs> <natuurlijk>. <laughs> Ja, <laughs> dat zou het moeten zijn dan. Want uh, ik bedoel, dit is terecht. Hoor. Het is niet dat hij Milan benadeelt en Ajax bevoordeelt. Want hij doet het gewoon vrij neutraal en goed. Maar er zijn ook scheidsrechters die nu denken in de extra tijd van de eerste helft. Ik fluit maar even niet naar de overtreding op Klaas. En hij doet het wel. Krijgt uh, nog vrij veel mensen van Milan op zijn nek die om uitleg komen vragen. En vooral commentaar komen leveren. Het is, is een hij... lekker moment nu om te scoren, Ja, vind precies. Ik? Zo in de slotseconde van de eerste helft. Een vrije schop. Nou ja, de extra tijd van de eerste helft loopt. Het is 0-0. Milan gereduceerd tot tiental naar de rode kaart van Montolivo. Terecht na de harde overtreding op de enkels van Paulsen. En een vrije schop op, laten we zeggen, 25 meter van het doel. Denswil staat erbij. Scheune staat erbij. Dat zijn schutters die het mogen proberen. En voor een afvallende bal staan Klaassen, Bojan en Palsen klaar om daar eventueel nog een tikje tegen te geven. Het is precies op de middenas. Het is in de verlengde van de penaltystip zou je kunnen zeggen. Abiati staat helemaal bij de palen als hij daar blijft staan. is hij kansloos. Maar die zoekt nu natuurlijk het midden op van zijn doel. Is dit het moment waarop Ajax wacht? Is dit het moment zo vlak voor rust in de extra tijd van de eerste helft? Gaat hij dan nu met Sjöne? Sjöne! Over. Maar was, ik vond het zelf ook spannend toen ik het hoorde van mezelf. Maar ga, het, het leverde verder niks op. Ik ga het in de rust nog een keer terugluisteren denk ik. Ja, ik vond het hartstikke spannend. Kippenvel. Het zal ja. het laatste moment zijn denk ik van deze eerste helft. Want uh, volgens mij gaat de scheidsrechter de bal ophalen. Nee, dat doet hij niet. Um, die komt nog een uh, doeltrap laten nemen. Ondertussen hoort u misschien op de achtergrond onze zeer vriendelijke producer Christian Vos. Die zegt koud hè. Dat klopt. Chris, hartstikke koud. Maar wel zo aardig om ons een uh, heerlijk bakje koffie te brengen. Nou is het leuk. In Nederlandse stadions is de koffie niet altijd geweldig. Maar in Italië, dat is bekend, kun je werkelijk overal fantastische koffie drinken. Dus ook gewoon in een stalletje in het stadion. En dat gaan we zo meteen doen. Maar, maar dat doen ze espresso, hè? <laughs> uh, maar dat doen we pas als de scheidsrechter echt gefloten heeft voor rust. En dat heeft hij nog niet gedaan. Nee, en blind kan de bal aan de voet een tikje geven richting de middencirkel. U hoort het. Het uh, publiek uit Milan is niet echt tevreden. De scheidsrechter zal de nodige verwensing krijgen. Maar we weten in ieder geval dat het halverwege deze wedstrijd 0-0 staat. En dat betekent dat als het zo blijft Milan doorgaat terwijl er nu wat ruzie is op het veld. Palsen die uh, krijgt nog uh, wat verwijten. En uh, nu moet hij snel naar binnen. Krijgt ook nog wat verwijten van uh, zogenaamde Milan officials. Het zal onrustig zijn in de catacombe. Maar ik neem aan dat uh, wat dat betreft Palsen echt helemaal niet verontrust wordt. Goed, tot zover de enerverende eerste helft van uh, Milan Ajax. Zometeen uh, de analyse van Mark van Hintem. En uh, Diewke Tessa schuift zometeen aan voor het uitgestelde nieuws van 9 uur. Deze week in Holland Dok Radio de Wensenambulance. We hebben best iemand naar zijn eigen bruiloft gebracht, die meneer die lag in het ziekenhuis ging overlijden, was nog niet getrouwd met zijn opdok met huidige vriendin. En die hebben we op maandagochtend naar het stadhuis toe gereden. Daar is hij getrouwd. En we weten dat het smiddags die meneer overleden is. Op de overgang van leven naar dood. Je laatste wens die in vervulling gaat. Vandaag even een rit voor de Wensenambulance. Zondagavond, 9 uur in Holland Doc Radio. De documentaire De Wensenambulance. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Die Reliability Guarantee die Toshiba geeft op zakelijke laptops. Weet jij nou precies hoe dat werkt? Ja.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 Het is vijf over half, negen. Dit is het, oh, half tien, dit is het uitgestelde NOS-journaal. In Milaan zijn bij gevechten tussen groepen supporters... vier Ajax-fans gewond geraakt, meldt een woordvoerder van de club. Over de aard van de verwondingen is niets bekend... maar volgens de woordvoerder zijn alle vier de fans aanspreekbaar. De supporters raakten slaags met Italiaanse voetbalfans... bij het metrostation in de buurt van het San Siro-stadion. Daar speelt Ajax vanavond tegen AC Milan... om een plek in de achtste finales van de Champions League. Vanmiddag was het ook al onrustig in Milaan. De invoering van het leenstelsel voor masterstudenten wordt een jaar uitgesteld. Dat heeft minister Bussemaker gezegd in de Tweede Kamer. De invoering stond gepland voor september 2014, maar dat wordt dus een jaar later. Eerder op de dag werd al duidelijk dat het voorstel in de huidige vorm niet door de Eerste Kamer komt. Deze 66 GroenLinks en de ChristenUnie zijn op zich niet tegen een leenstelsel. Maar ze willen voorkomen dat mensen zonder geld niet meer kunnen studeren. Bussemaker gaat daarom kijken naar een aangepast voorstel dat wel genoeg steun krijgt. De minister benadrukte wel dat het leenstelsel hard nodig is... omdat het veel geld oplevert dat kan worden gebruikt... voor nieuwe investeringen in het onderwijs. En de Nederlandse staat heeft een deel van de portefeuille... met rommelhypotheken van ING van de hand gedaan. Eerder op de dag kwam daarvoor de vereiste toestemming van Brussel. In 2009, midden in de kredietcrisis... nam de staat het risico van het pakket hypotheken over van ING. Begin november maakte minister Dijsselbloem bekend... de portefeuille, die in totaal bijna 12 miljard euro waard is in de etalage te zetten. Hoeveel de verkoop heeft opgeleverd wordt pas bekend... als het hele pakket is verkocht. Het weer in het oosten, midden en zuiden van het land is het bewolkt. Het kan mistig zijn. Vannacht daalt de temperatuur tot rond het vriespunt. Morgen en vrijdag blijft het droog en op de meeste plaatsen zonnig. Maar in het westen blijft het bewolkt. Het wordt 5 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal.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 NOS langs de lijn nog tot 11 uh, uur. Het belooft een hete tweede helft te worden bij AC Milan Ajax. Zometeen de bespiegelingen van Mark van Hintem die hem hier uh, mee heeft zitten kijken. We gaan eerst even naar de redactie boven naar het matchcenter. Naar Rachman Niemeyer. Die uh, heel veel doepen, volgens mij voorbij heeft zien komen. Uh, groep F dat is eigenlijk uh, de meest aantrekkelijke volgens mij. Uh, zullen we die er eerst even uitlichten? Ja, dat is goed, want dat is die groep met Arsenal bovenaan, Dortmund op plek 2, Napoli op 3 met hetzelfde aantal punten als Borussia Dortmund en Olympique Marseille al uitgeschakeld op plek 4. Het is overzichtelijk, want het is bij Napoli Arsenal 0-0 en bij Marseille Dortmund is het 1-1. Duitsers al vroeg op voorsprong na vijf minuten via topscorer Robert Lewandowski, gelijkmaker niet lang daarna van Marseille. En dus verandert er in deze groep niets. Arsenal blijft bovenaan, Dortmund blijft uh, tweede, Napoli derde en Olympiek vierde. Dus er uh, ja, moeten dingen gaan gebeuren, bijvoorbeeld bij Napoli Arsenal, om uh, ja, een, een andere stand teweeg te brengen. Groep E dan, dat is de groep die daarvoor zit. Dat is die groep met Chelsea, Basel, Schalke en Steaua. Daarvan weten we dat Chelsea al verder is en dat Steaua Europees is uitgeschakeld. Schalke speelt thuis tegen Basel. Het is daar 0-0. Wat dat betreft blijft Basel voorlopig op de tweede plaats. Wel na het neerhalen van een, gebroken, of een doorgebroken speler een rode kaart gezien. Schalke probeert het uit alle macht. Maar tegen tien man staat het nog op 0-0. En dat is niet genoeg om verder te gaan in de Champions League. En dan kijken we nog even naar Atletico Madrid, Zenit Porto en Austria Wien. Dat is. Groep G, Atletico is daar al uh, verder. En je zou kunnen zeggen Porto is zo goed als uh, uitgeschakeld. Want het staat met 2-0 achter bij Atletico dat dus al, uh, al verder is. En Zenit heeft uh, bovendien een, een punt in handen na een voorsprong op bezoek bij Austria Wien. Dat weliswaar gelijk maakte. Maar uh, Porto heeft uh, heel veel doelpunten nodig uh, vanavond. Uh, in ieder geval drie op bezoek bij Atletico. En dat lijkt me voorlopig een uh, onhaalbare kaart. Goed, uh, Mark van Hintem. Je hebt mee zitten kijken naar uh, de eerste helft. Uh, wat, uh, wat vond je ervan? Uh, ik vond dat Ajax heel goed begon. Eerste uh, 10, 15 minuten waren ze ja, echt overheersend. Kregen drie, drie grote kansen. Eerst drie grote 20, kansen. 20 minuten. Ja. ja, precies. Met name de bal van, van Paulsen, die binnenkant paal eruit ging, was een enorme kans. En op dat moment verdiende je ook gewoon een voorsprong. Ja. Kobal uh, nog van Klaassen hebben we ook gezien. 18e ja. minuut die door de keeper wordt gepareerd. Vervolgens die rode kaart. 22e minuut. Ik denk dat de mensen die de beelden hebben gezien. Daar is geen twijfel over mogelijk toch? Nee er is geen twijfel over mogelijk. En dan krijg je dat uh, Italiaans theater natuurlijk. Die spelers die web uh, onder druk probeert te zetten. En daarmee het publiek natuurlijk op de hand probeert te krijgen. Maar het was gewoon een uh, hele domme... Rode kaart van een hele ervaren speler. Die, ja. uh, die uh, bijna de enkel breed van pulsen. ja Dan verandert er van alles. Ja, dan verandert er van alles. en uh, uh, ja, Dat was wel opvallend. Ik vond het wel een keerpunt in de wedstrijd. Want uh, tot dat moment vond ik Ajax uh, heel goed spelen. Ook in het positiespel. Nou, dan zie je dat Xerawi uh, uh, gewisseld wordt. Hè, dat uh, Milan zich aanpast. En dat Poli erin komt aan de buitenkant hmm. gaat spelen. Hmm. En dat Balotelli dan uh, als diepste speler uh, komt uh, te staan. En dan uh, stokt plotseling het positiespel van, uh, van Ajax. Gaat alles door het midden in plaats van over de zijkanten. Het, het spel wordt toch veel langzamer. Baltempo gaat uh, omlaag. Ja, en dan creëren ze eigenlijk uh, weinig meer. Ja, en dat, je zei net, uh, toen stond je microfoon nog niet open. Jij zou nu een wissel doorvoeren. Ja, ik zou zeker uh, wisselen, want ik, uh, ik vind uh, kriek iets. Uh, ja sowieso eigenlijk al uh, geen spelen voor dit Ajax op dit niveau. En dan denk ik dat je met Zichtersen uh, of Hoesen in ieder geval meer scorend vermogen in je team uh, hebt. Ja, we gaan even naar Sansiro. Want ik hoor, Bas, dat jij uh, ziet dat er wellicht... inderdaad een wissel zit aan te komen. Ja, uh, of Mark heeft er echt verstand van. <laughs> of hij zit, zit mee te kijken. Nee, nee, nee. Deze keer niet. Ik nee, nee, nee, kan, nee, kan, nee, het kan het bevestigen. Het bevestigen. Ja, Danny Hoesel loopt warm. Uh, en die zal er dus straks wel in gaan komen. Ja. Voor Krikic, dus mag ik Dat weten hem. we niet, maar dat zou kunnen. Ja. Ja. Ja, ja. Hoe klinkt dit logisch ook voor jou, Mark? Ja, ik, ik, vind, dit, uh, ik vind dit een prima oplossing. Nogmaals, ik, ik had ook nooit met Krikic begonnen. Want uh, ik, ik snapte het verhaal van Frank de Boer wel overigens. Hè, klein, wendbaar tegen die verdedigers. Maar goed, AC Milan hoeft niet te komen. En als je in een kleine ruimte moet spelen... word je gewoon uh, opgevreten door die centrale verdedigers van, uh, van Milan. En, en Krikic heeft gewoon niet de kwaliteit om, uh, om daar uh, langs te gaan. Zo simpel is het. Dan het uh, dus wat minder door het midden spelen. Dan moet je dus de ruimte aan de zijkant uh, gaan zoeken. Maar ja, goed. Uh, Milan speelt nu een soort, uh, wat is het? Een 4-3. Ja. Uh, 4-4-1 eigenlijk meer. Ja, inderdaad. Met Balotelli en iets kakader achter en dan drie middenvelders uh, daar weer achter. Ja, hoe creëer je dan ruimte? Ja, dat is heel moeilijk. En uh, inderdaad, je zal, uh, je zal het baltempo in ieder geval omhoog moeten laten gaan. Dat was, was met name ook goed te zien aan het gezicht van Frank de Boer... dat hij uh, uh, ja, daar een hekel aan had. Dat, dat uh, op het moment dat ze met tien man kwamen te spelen Milan... baltempo, baltempo enorm omlaag ging. En ja, dan zie je toch ook wel, vind ik, het gemis van echte bui, uh, buitenspelers bij dit Ajax. Want je hebt natuurlijk mensen die graag naar binnen komen uh, voorin lopen. En die niet uh, een actie hebben uh, om aan de zijkant door te komen. Wie... Uh, gaat er nu aan de kant van Ajax, uh, als we, want die kant belichten we natuurlijk het meeste. Wie, wie gaat er nu een belangrijke rol spelen in die tweede helft? Nou, ik, vind, uh, ik vind dat een hele belangrijke rol is weggelegd voor, voor Paulsen met name. En dan is het, uh, vind ik heel jammer dat Blind op dit moment niet op, uh, op het middenveld speelt. omdat ik hem Als uh, aanspeelpunt van ja, Paulsen? Ja, om het, om, het, om het voetbal te versnellen vind ik hem fantastisch blind op die positie. En dat is wel een gemis dat Paulsen daar niet speelt. Hmm. Maar zou jij dat nu wisselen? Dan ja. is dat niet te veel risico. Ja, of... dat is, dat is uh, denk ik ook wel een, een, een risico voor, uh, voor Frank de Boer. Wat hij die, wat die wellicht niet gaat nemen. Maar toch vind ik, uh, als je gaat kijken naar het voetbal wat je nu moet spelen. Je moet een, een doelpunt maken. Uh, je moet overheersen op middenveld uh, en aan de zijkant om door te kunnen komen. Mm. Dan denk ik dat je, dat je een wissel. Dat je gewoon pauze moet wisselen. En dan met Lyon op linkback <tacht> gaat spelen. En blind uh, op zes. Is het niet zo dat. Um, dat klinkt heel raar. Maar dat de, de rode kaart van Milan eigenlijk nu niet eens een voordeel is voor Ajax. Nee, ik denk dat het inderdaad een nadeel is. Ja, ik denk dat het, het spel heeft ontregeld. En ook uh, wat je gelijk zag in de wedstrijd. Is dat uh, zeg maar, uh, de sfeer in de wedstrijd ook anders wordt. Je zag ook Milan in de wedstrijd groeien. Vanuit die underdog positie. Uh, door uh, het publiek wat er dan plotseling helemaal achter gaat staan. Uh, de scheidsrechter die toch wat geïntimideerd is. En ik vond ook dat Milan in de laatste fase uh, de duels ging winnen. Ja, goed kortom jij bent nu, stel je bent Frank de Boer en je, je zit in de kleedkamer, wat, wat ga je dan tegen die jongens zeggen, wat verwacht je dat hij zegt, wat denk je? Ja, ik denk dat hij gaat zeggen dat, dat Ajax het eigen spel moet blijven spelen, niet in die duels meegaan met Milan, daar zijn ze op uit, het, ze zullen in het baltempo enorm moeten versnellen, dat moet veel beter dan in de eerste, of de eerste helft, de laatste fase. En, uh, ja, en dan met name hopen dat er uh, snel een doelpunt valt. Ja. Ik kijk even of we al naar het uh, stadion uh, kunnen. Of uh, de collega's al uh, klaar zitten. Want ik zie Howard Webb uh, in mijn ooghoek... al uh, de spelers uh, richting het veld uh, um, di dirigeren. Uh, heren, uh, jullie hebben de bespiegelingen gehoord van Mark. Uh, ja, um, ja ik, een zeven. <laughs> Dank je, Jack. <laughs> de, de, de, ja, het, het moet van de zijkanten komen, maar daar is het erg druk daar ja, is erg druk en ik kijk nu even naar wat er gebeurt met Denny Hoesen. Die gaat er dus direct in komen. En uh, dat betekent dan uh, dat uh, Hoessen van uh, Carlo Lamy nog wat uh, instructies krijgt. Uh, en met name dan uh, om uh, de spelsituaties uh, nog een keer door te nemen. Wat gebeurt er bij uh, vrije trappen en eventueel bij verdedigende corners. Dat zijn de zaken die dan uh, worden doorgegeven. Het is geen blessure bij Palsen. Het is een tactische wissel, want Palsen gaat eruit. En Hoesen komt er dus in voor Palsen. Dus dat is, uh, hoe, dan krijgen we net door van Miel Brinkhuis, uh, de persman van Ajax. Ja. Bedankt voor die info, want uh, anders zou je denken dat hij uh, dat uh, gewisseld wordt om andere redenen. Maar het is gewoon een tactische wissel. Uh -huh. En dan moet ik even kijken hoe Ajax gaat spelen. Want dan neem ik aan dat Blind gaat doorschuiven uh, richting het middenveld. En dat Ajax gewoon wat meer druk gaat geven naar voren. En dat men achterin met een driemans ja. achterhoede gaat spelen. Dat is precies wat Mark uh, net ook uh, opperde. Uh, Oké, okay, een uh, acht. Vind je zeven maken hoor, Jack. Een en 8. Acht. Ja, ja, magen. En acht. Even, ik vroeg mij af, hè, is, is er een samenvatting van de eerste helft te zien geweest op het scherm in? In, uh, het stadion? Nee. Niet? Nee. Want ik denk <laughs> misschien dat daar dan die kaart nog, uh, nog een keer getoond wordt. Uh. Dat mag sowieso niet. Ja. Want je mag uh, dat is waar. dit soort discutabele momenten niet laten zien. Nee. Om erger te voorkomen, dat is zo nou eenmaal de regel. Dus maar, dat had sowieso niet kunnen. Uh, in dit geval zou ik misschien begrip gekeken hebben... maar uh, ik geloof niet dat de Italianen daar überhaupt voor in zouden zijn. Want uh, het fanatisme is der dermate groot... Dat, uh, dat men uh, dat soort dingen dan uh, toch beschouwt als, ja, het kan gebeuren, ongelukje. Uh, Hoesten gaat er uh, direct in komen. En eens uh, dus even kijken hoe uh, verder de posities worden ingenomen. In eerste instantie blijft Blind toch nog even achterin staan. Uh, als linksachter. De bij uh, de aftrap. En Scheuner zal dan inderdaad uh, op het middenveld uh, gaan staan. En dat betekent dat uh, iets vanaf rechts. de rechterkant ja. uh, gaat spreken. Ja. Ja, te, mocht het nou straks nodig zijn om uh, echt nog te zeggen, uh, het moet vuurwerk worden in het laatste kwartier, want Ajax nu 0-0 moet winnen, dat is nou eenmaal zo. Dan is de bank uh, voorziet nog in het eventuele in kunnen brengen van de heer Sigtorsson. die natuurlijk weer terug is. Andersen zit daar nog. Uh, Lijon, de Sa en Van der Hoorn, en natuurlijk Kenneth van Meer. Maar er zit dus, laten we zeggen, nog een uh, grote, lange, sterke spits op de bank, Sigtorsson die... Uh, Mocht het echt alles of niet worden nog uh, zou kunnen inbrengen. Maar voorlopig hoopt de boeren dus op deze manier te doen. Hoes er erin. Paalsen eruit. Nogmaals, dat heeft dus niet te maken met uh, de overtreding van Montelivo. Het is geen blessure. Het is een tactische wissel. Terwijl nu onder uh, applaus van de 60.000 hier. Maar ja, als 60.000 mensen klappen dan hoort u iets meer. Dus ze klappen of heel voorzichtig of stiekem doen er een paar niet mee. Nee, ik denk ik niet of 60.000 een beetje overdreven is hoor. Want ik zie toch wel heel veel, met name in die eerste ring, nog heel veel lege plekken tijdens de wedstrijd. Ik heb me laten vertellen 60.000. Maar ik, als ik om me heen kijk, dan zou het wel eens waar kunnen zijn wat je zegt. Nou zo. ja, goed. Dat het is het in ieder geval goed gekomen. gevuld. En het is, laten we dat nog een keer uh, benoemen, een geweldig stadion hè. Ja, ik, goed, ik ben een groot liefhebber van mooie oude stadions. En daar is dit er natuurlijk een van. Het publiek uh, hoort nu dat Paulsen hun vriend... Als er niet meer bij is, die kunnen ze dan nog één keer uitfluiten. Dat hebben ze dan bij deze gedaan. En hoesten dus voor hem in het elftal. En dan is de tweede helft nu begonnen. Milan heeft afgetrapt. Het is 0-0. Milan bestaat uit een tiental naar de rode kaart van Montelivo. Ajax moet winnen. Het is 0-0. En Ajax heeft een goal nodig. En daarvoor nog drie kwartier. Om voor het eerst sinds 2007 weer eens een ploeg na de winter uit Nederland dan wel te verstaan in de Champions League te hebben. Ja, toen was het PSV. En er uh, zat toen nog meer een proef met Liverpool wat het later ook weer tegenkwam. In ieder geval is het balbezit uh, nu uh, voor Milan. Het van de middellijn aan de rechterkant van het veld. De uh, bal heeft van de studio teruggespeeld naar Zapata, die als die de bal aangespeeld krijgt, onmiddellijk paniekerig is. Hetzelfde geldt in dit geval voor Denswil, die de bal zomaar naar voren knalt. Waardoor Constant de bal eigenlijk over de zijlijn kan laten lopen. En uh, nu ook in het Italiaans wordt gezegd dat Paus eruit is. Uh, zodat uh, nu uh, de rust in het stadion, in ieder geval wat betreft de balcontact van een van de Ajax, hier achterwege kan blijven. De balbezit uh, nu voor Constant, die uh, de tijd gaat nemen. Want dat krijgen we natuurlijk ook straks bij deze stand. Zal Milan uh, de tijd in het voordeel laten wegtikken. Balbezit in het hart van de verdediging voor Ajax. Met uh, Moyzander en nu met Denswil. Schöne is uh, zeg maar precies op de positie gaan spelen van uh, Paulsen. Dat betekent als meest teruggetrokken van de drie middenvelders. Natuurlijk een totaal ander type dan Paulsen. Dat mag duidelijk zijn. Terwijl het Blind nu met enig risico de bal tussen twee tegenstanders door. inlevert terug schuin naar Moyzander En de manier voor mij... Van ik weet niet precies welke krant. Vrolijk nog even met twee koffie aankomt lopen. Terwijl de wedstrijd alweer een tijdje aan de gang is. En ook vrolijk nog even voor ons gaat staan. Klaassen nu zie ik terwijl hij eindelijk gaat zitten. Ik kan de bal aan de rechterkant meegeven aan Bojan. Bojan loopt terug. Achtervolgt door Constant. Gaat de bal naar Van Rijn. Van Rijn wacht op Schöne. Die moet dan eigenlijk komen. Dat doet hij maar half. Geeft een zwakke paas. Die zomaar kan worden onderschept door Poli. Het verdedigen van de jongen was goed. Maar de bal springt van de voet van Balotelli. door Ajax overneemt en via Blind het balbezit heeft. Het voordeel is voor de boer dat het uitsturen van Montolivo in de eerste helft is gebeurd. Dus dat je in de rust een kwartier de gelegenheid hebt gehad. Om te zeggen hoe het niet moest na het wegzenden van Montolivo. Omdat Ajax zich eigenlijk toen aanpast aan de situatie van 11 tegen 10. Daar waar je ervan moet profiteren. Balbezit bij Blind. Blind geeft die bal slecht in het lichaam van Poli. De bal gaat over de zijlijn. En zo krijgt Ajax op 16 meter van de achterlijn aan de linkerkant van het veld de inworp. En staat daar Fischer, staat daar ook Hoessen. En staat daar ook Serrero in de buurt. Maar Blind gooit de bal dan precies de andere kant op, zodat hij hem ook Dens wil laten noemen. Dens wil nu met een balletje richting Blind. Blind moet die bal voorgeven, doet dat niet, wacht. Waardoor hij in de problemen komt omdat die bal met zijn rechtervoet voorgegeven moet worden. Wordt dan ook uitverdedigd, niet goed uitverdedigd. Schöne speelt de bal ook niet goed naar Serrero, maar kan de bal dan toch nog pakken. Geeft de bal aan de linkerkant van het veld, is ook niet goed. En zo gaat de bal over de achterlijn. Toch veel slordigheid bij Ajax. Ja, misverstanden, miscommunicatie, niet weten waar je ploeggenoten lopen. En dan kunnen we zeggen, Blind staat nu weer linksback en dat is hij ook even niet meer gewoon. Maar dan zal het echt niet alleen aan liggen. Een fase waarin Ajax in het begin van deze tweede helft met een 0-0 stand... Eigenlijk weer een beetje zichzelf opnieuw moet uitvinden in deze wedstrijd. Zichzelf opnieuw op de kaart moet zetten in dit duel. Maar de tegenstand, dat hebben we nu vaak genoeg gezegd. Maar stel, u zet de radio nu pas aan. Weet u het nog niet, nog maar uit tien man bestaat. naar de rode kaart van Montolivo. De opbouw van Milan nu met een lange trap geschiet. op het hoofd van Schöne terechtkomt. De bal dan wel te verstaan, niet de opbouw. En dan komt die bal voor de voeten van Moisander. Moisander aan de linkerkant. Denswil. het tempo moet omhoog. Dat hebben we ook in de eerste helft al een keer gezegd. Het tempo moet omhoog. Want dan kun je het uit elkaar spelen. Klaassen, nu ze uh, die paard naar de rechterkant. Dat ziet er goed uit. Bojan vanaf de rechterkant met de voorzet komen. Vier Ajaxiden voor het doel. Bojan met een actie wil buitenom. Gaat buitenom. Is er langs. Komt de voorzet in de handen van Abiaat. Toch een keer de achterlijn gehaald. Dat is in ieder geval altijd uh, wel lekker. Terwijl Kaka de bal nu niet onder controle kan krijgen en uh, een overtredingje begaat. Maar Ajax balbezit houdt waardoor Webb gewoon uh, die er goed bij staat. De scheidsrechter uh, laat doorspelen. Denswil in balbezit is. Maar ik zei het al eerder. Je hebt vaak uh, de, de, de, het gevoel van uh, als je tegen een mannetje midden speelt. Uh, dat je iets te veel met een bal kan en wil en gaat lopen. We hebben het uh, dit jaar bij AZ meegemaakt. Die met negen man uh, op een gegeven moment uh, een, een schepje erbovenop deed. Terwijl de tegenstander zoiets had van we hebben het binnen. Ajax nu aan de rechterkant van het veld. De bal via naar, uh, naar Bojan. Bojan uh, niet voor het schot. Geeft die bal uh, terwijl Serrero een overstapje maakt. Uh, niet goed door naar de linkerkant van het veld. Maar Ajax kan overnemen. Ajax is op dit moment aan het proberen om Milan richting het eigen 16 meter gebied te pureren. Ja, dat lukt. Maar uh, het is nog steeds een aardappel, geen puré. Want uh, ze staan er allemaal nog. Ik wil niet zeggen fris, fruitig en vrolijk. Want ze zien natuurlijk dat naderende onhel wel een tikkeltje op zich afkomen. Maar wordt het echt onheil? Of kunnen ze de bui eigenlijk nog voor zijn? en zijn ze net op tijd binnen. De tijd tikt in uh, Italiaans voordeel. 50 minuten op de klok. Een 0-0 stand. 10 van Milan tegen 11 van Ajax. Het is duwen. Het is uh, uh, terugdrukken. En dan maar hopen dat er ergens een keer een gaatje valt. Nu aan de linkerkant. Fischer, fel op de huid gezeten. Door de Schilio. Bal gaat naar het centrum terug. Daar draait Schöne goed weg van Kaka. Geeft een balletje. Wat uh, in de buurt had moeten komen van Klaassen. maar wordt Opgevangen de Moetari die dan langs Schöne loopt. En dan door Schöne even wordt aangetikt. Muntari, en dat levert Milan halverwege de eigen helft een vrije schop op. Schrijft de Web stond daar bovenop en heeft dat goed gezien. Goed begin van Klaassen. Daarna heb ik hem niet meer gezien. Wordt ook weinig aangespeeld. De bal wordt veel al breed gespeeld. En niet echt in de lengte gespeeld. Zoals nu wel geprobeerd wordt. Bij... O, dat gaat net goed. Want Moisander die verwerkt een bal bijna verkeerd. Waardoor het balbezit was voor Milan. Maar ja, Milan kan niet anders doen dan die bal gewoon diep spelen. Omdat daar de mensen staan. Omdat de vleugels niet bezet zijn. Maar Ajax kan dat wel. Nu weer een slechte bal van Denswil. Denswil maakt een overtreding tegen Balotelli. Scheidsrechter Ziet het wel, ziet het niet. Er ziet het wel wellicht. Maar vindt het niet... ...nodig om ervoor te fluiten. Ajax kan uitverdedigen, doet dat via Van Rijn. Van Rijn dan uh, richting Schöne en dan de bal naar de linkerkant van het veld naar Blind. Komt er nu een keer een goede aanval van Ajax? Die eerste tien minuten waren zo hoopgevend. Daarna is het leuk, maar het is niet meer gevaarlijk. Viesje, linkerkant van het veld. Het is uh, een duel geworden waarbij de ruimte is natuurlijk beperkt geworden. Zij sereren over met de knappe bal naar de andere kant van het veld. Als je het op die manier snel doet, kun je misschien ook wat uit elkaar spelen. Bojan. Aannemen, toch maar weer lopen. Een paar passen. Weer naar de andere kant gespeeld, naar de linker. Waar Blind aanneemt. En dan toch maar weer het drukke centrum in. Serrero kaatst de bal terug naar Blind. Blind weer naar het centrum. Daar moet Fische nu aannemen en schieten. Wil combineren. Krijgt de bal terug. Fische. Ros hem erin. Dat is uh, op zich een heel goed bedoeld advies. Maar Fische luistert gewoon niet. En ros de bal wel uh, vrij hoog over het doel. Was ook niet zo heel makkelijk. Kon er nog net bij komen. Geer de been ook uiteindelijk. Hè? Ja, er staan er twee van Milan nog in de weg. Bal stuit het eigenlijk net een beetje te hoog op. En dat betekent dat hij uh, niet tot een goed en gericht schot komt. Abiati geeft de bal klaargelegd voor de doeltrap en die inmiddels ingeleverd bij Bonera. Dat zei Frank de Boer ook. Daar zijn de mogelijkheden als je kort combineert richting het centrum. De, verdedigers, de centrale verdedigers dekken niet echt goed door. En dit was eigenlijk de eerste mogelijkheid dus in de tweede helft met een combinatie kort opgezet met een korte 1-2 waardoor Fischer in kansrijke positie kwam. Bal bezit nu voor Van Rijn ter hoogte van de middellijn. Bal wordt gespeeld aan de rechterkant van het veld naar Bojan. Het moet sneller. Er moet niet te veel gelopen worden. Bojan loopt nu met de bal. Speelt de bal naar Hoessen. Hoessen neemt de bal goed aan. Dan speelt hem te snel uh, eigenlijk door. Maar Klaassen geeft de bal nog goed voor. En dan is het uiteindelijk toch nog de Cidio die uh, de bal moet wegkoppen. Omdat er uh, zomaar achter de Cidio opeens die kleine Serero stond om uh, eventueel de bal in te kunnen koppen. Lukt nu niet. Ajax krijgt de eerste corner in de tweede helft. De derde in totaal. Milan tot nu toe nog geen enkele corner uh, te nemen gehad. Maar dat is niet zo belangrijk. Die cijfers, die cijfers op het scorebord zijn belangrijk. 52 minuten gespeeld. stand nog steeds 0-0. voetbal vanaf de linkerkant staan er twee van Ajax bij. Serero en Schöne. Schöne achter de bal, Cerreiro voor een eventuele korte variant. Wat gaat Schöne doen? Toch maar voor het doel brengen die bal. Dan lijkt het wel op. Komt inderdaad richting de penalty stip. Wordt weggekopt door Milan. Maar weer over het eigen doel. Ik denk dat Balotelli degene is die kop. Die raakt die bal werkelijk volkomen verkeerd. En kopt hem met gevaar nou niet voor eigen leven. Maar wel voor grote problemen. Over het eigen doel. Nieuwe hoekschop voor Ajax. Zelfde scenario. Schöne en Serrero aan de linkerkant bij de bal. Het opvallend dat Ajax vaak het hoofd toch krijgt aan die bal. Eh, daar waar... Eh... De Milanisten die in ieder geval die bal staan op te wachten. Nu de bal komt niet goed voor, wordt weggewerkt dan uiteindelijk. Balbezit aan de linkerkant van het veld bij Serrero. Serrero geeft die bal op de rand van het 16-meter-gebied. Fischer, Fischer, Schöne. Schöne door en dan verder door naar richting Moisander die helemaal meegekomen is. Ajax nu 10, 12 meter over de middenlijn aan de rechterkant van het veld. Met Klaassen speelt de bal naar de middenas van het veld, naar Moisander. Ajax gaat de bal nu wat, wat sneller rondspelen. Komt er al nu helemaal aan de linkerkant bij Bojan? Die daar nu is beland. Bojan laat die bal uh, veel te scherp voorkomen. Abiati heeft hij heel makkelijk. Wat heb jij voor cijfers net gekregen? Dat zijn, uh, is de uitslag van de bingo. Nee, dat is in Italië altijd zo. 61.744 is... ja. mensen. Een blaadje met uh, niet alleen het aantal toeschouwers, spettatori. Maar ook wat het opgeleverd heeft aan uh, 1,18 miljoen. Ja. Dat uh, zijn dure kaartjes blijkbaar. Dat ga ik zo meteen even uitrekenen. Maar ik kan me bijna niet voorstellen dat het klopt. Maar goed, oké. Okay. We zetten de calculator even aan het werk. Dat deed je vroeger uit je hoofd. Maar dat kan nu niemand meer omdat we dat allemaal op het machientje doen. 53 minuten onderweg. 0-0 stand. Ajax, zoals Jack zo even zei, wil de tegenstander graag pureren. Maar nog steeds is Milan een aardappeltje en geen puree. Het is ongeveer 30 euro per kaartje, denk ik. Maar het balbezit is nu aan de rechterkant van het veld. Balbezit bij Van Rijn. Van Rijn door de richting Moisander. Moisander nu naar de linkerkant van het veld. Kom op. Ajax met, Danny, met Deli Blind. Deli Blind speelt de bal richting Serrero. Bal is te kort. Fischer kan er niet bij komen. Bal komt vanuit de kluts weer terug in de voeten van Blind. Blind, Serrero. Serrero aan de linkerkant van het veld staat een beetje ingesloten. En moet een keer een ideale bal komen. Serrero loopt nu uit de dekking weg. Doet het goed. Creëert ruimte met Schöne. Of met Fischer. Fischer naar de rechterkant van het veld naar Klaassen. Klaassen dan naar Boyan. Nu moet die bal echt heel goed voorkomen. Komt hij maar. Hij gaat voorbij iedereen en alles. en Deli Blind kan hem ook niet binnenhouden. Ajax krijgt wat meer mogelijkheden. En met name Scheunen zegt tegen de spelers. Zet Milan vast. En dat uh, mag Ajax dan gaan laten zien. Als Milan via de Schilio rechter vleugelverdediger gaat uh, ingooien. Die krijgt de bal terug. Trapt hem weg. Maar is dan op de hakken gelopen. En uh, verdient een vrije schop. Deze rechtsback ooit getest overigens door Inter. Als heel jong jongetje. Die vonden hem toen. want toen was hij geloof ik tien niet goed genoeg. En toen is hij toch maar aangekloppen bij AC Milan. En daar is hij nu toch al wel een, een poosje gewaardeerde kracht. Tijdje geblesseerd geweest hè? Ja, maar dat geldt tegenwoordig voor iedere voetballer. Ja. Dat je bijna altijd bij iedere voetballer kan zeggen tijdje geblesseerd ja, geweest. Ja, hij staat pas weer bij. En uh, nu speelt hij de bal slecht. Uh, Schöne. Schöne speelt hem goed door. Bojan doet het niet goed. De bal uh, dan ook door uh, Milan niet goed weggewerkt. Uh, Nacho de Jong, die uh, zat dan op het middenveld. Uh, die zat ook da inderdaad, uh, daadwerkelijk even op de grond. Bal bezit nu van Van Rijn. Van Rijn richting Hoese. Hoese kan die bal niet onder controle krijgen, maar Milan ook niet. Bal weer terug bij Van Rijn. Van Rijn naar Bojan. Bojan terug naar Van Rijn. Van Rijn naar Mooijsander. Nu op eigen helft. Ruimtes zijn nog steeds klein. Bal moet sneller rondgespeeld worden. En er moet een fase komen waarin je inderdaad met je passing... meer risico gaat nemen. En dan wel eens waar misschien wat meer balverlies gaat krijgen. Maar misschien ook dan een keer die goede bal gaat geven. Blind geeft hem in ieder geval niet. Bal wordt weggewerkt door Zapata. Die knalt er weer over de zijde. En Allegri loopt nu echt uit zijn vak. Die loopt nu bijna de mandekking voor Blind te veranderen